Voor degelijke uit Verantwoorde vormgeving, beleefd, aanbevelen, Deals en co. dat meneer voor u uit de grond heeft gestampt? Dat bevalt helemaal niet. Mm -hmm. Je, wat Mal zegt. U heeft toch geen klacht? Vertel eens gauw, zeg gezellig. Door de vloer? U bent door de vloer gezakt? Nee. Kostelijk zeg. Wat zult u gelachen hebben, hè? <lacht> niet? U had wel wat kunnen zijn? Dood? U? Ach, kom nou, mevrouw Molde uit dat zijn er in slaat nog over u. Hij zei, die, die zullen ze dood moeten knuppelen. Uh, nee. Hij zei, uh, die, die loopt nog te huppelen of zoiets. Nee, nee, nee, het was iets anders. Nou ja, hij zei iets over u dus. Maar vertel eens, hoe kwam dat nou zo gek zeg? Na het eten. U stond op en krak. Wat zegt u? Ja, nee, daar gaan we meteen even iets aan doen hoor mevrouwtje. Daar is dit bedrijf helemaal op ingesteld hoor. Daar zult u van opkijken. Hier bestaat er staat alleen voor uw plaats? Een wat? Nee, een die-eetboekje voor de slanke lijn, mevrouw Bolwaterdrom. U gratis aangeboden door Bieltenpo, weet u wel, om het kwaad meteen even in zijn wortel aan te tasten, hè? En om dusdoende te voorkomen dat de mensen door onze nieuwe vloer zeggen, dat weet u wel, de paspoort, mevrouw Bolwaterdrom. daai. Een voerelekker zeg, of we een voerelekker sturen. Dan kunnen we wel aan het vroegerleggen blijven, de wel het Nou, dat is niet erg, hoor, de liefde. Dat nou, is een rampspoed. Dat is een doodslag. Eerlijk, goed Morgen, meneer Biel. Morgen. Morgen heb je er wel eens meegemaakt in je omgeving? Wat? Liefde. Dat er iemand verliefd werd over heilloos gebeuren gesproken, zeg. Heb je dat aan de hand gehad? Ja, volgens mij wel, ja. Oh, ja, en hoeveel slachtoffers, hoeveel schade? Hé? Nou, geen van beiden, dacht ik. Niet? Nou, oh, dat heb je gemocht hoor. Dat is pure fijne. Dat hoor je maar zelden. Nee, dan kan ik je anders vertellen. Ja? Oeh, oeh, dat zeg ik, liefde. Geval van acute liefde. Stel je het even voor, zeg ik, onze wijk. Als je over ziek praat, nietwaar? De heldenbuurt, De la van groen, koppeljong, liefde. Hoor je weinig over? Bij ons zelden, dood enkel. En dan nog uitsluitend in het anekdotische, het legendarische, het historisch verleden. zo van er was eens. Die, die sfeer, rijke mensen allemaal zeggen wat wil je niet, maar als we ergens geen behoefte aan hebben, dan is het nog schandaal niet En dan uitgerekend liefde zeg, over ordinaire ruil gesproken, dat doen ze maar in de Spoorstraat of in de nieuwbouw. Zeg, wacht nou eens even. Dus liefde en schandaal is voor jullie hetzelfde. Hè? He, wie, wie zegt dat? Wat is dat nou weer voor een insinuatie? In de laan, groen al dat zou geen liefde heersen, grote, grote. He. De muren staan er boven. Ja, ja. En de andere emoties, echtelijke ruzies en zo? Dat dacht jij, dat dat bij ons de straat klopt. Oh, nee, nee, nee. Die keer met doemi toen, hè? Met die Ellen. Dat dienstmeisje, hè? Klein vlinderkens. Keer je kent het, hè? He. Dat ik op een keer. De, de, de, de, de, de, de, de, wat? Ho, ho, ho, wat een onzin zeg! Waar we het over? Ja, over uw echtelijke ruzie met uw vrouw? Hè? Nee, oh, oh, dat, dat, dat, dat misverstand toen. Oh, kostelijk, kostelijk. Dat, eh, dat kleine ding namelijk, de boy dus, hè. Die had toch een paar verrukkelijke, de, de, hoe heet ze? De, de, de wangen, waren twee wangen. Leuke, leuke wangen nogal dus, maddie meid, zei ik aan ja, maddie ja, meid, nietwaar, ja. ja. begrijp je die sfeer? Ja, uitstekend. Hè? Ja, ja, ja, nou, dus ik, ik kom daar de keuken binnen en ik geef haar dus een tikje op, de wangen, ja. wangen. Ik bedoel, dat dacht Doemie, ja. dat dacht Doemie. Eerlijk gezegd, die dacht dat ik, dat meisje, een tikskot, dat wangen stond te verkopen, oh, die had je even moeten horen, zei dat is met, dan is het huis meteen te klein. Ja, dan kunnen ze drie laden verder meegenieten. Oh, is ja. dus dat toch weer wel? nee, nou nee, dat bedoel ik nou. Dat kunnen ze dan, maar dat doen ze niet. Nee. Nee. Geen sprake van, nee, nee. Nee, dan kan ik nog zo de straat weer op hoor. En dan is het morgen, Alles goed, thuis ook, fijn zo, die sfeer. Ja, ja. En dan nu opeens. Ondaal. Verschrikkelijk zeg, verschrikkelijk. En dan nog maar meteen het ergste wat je hebben kunt: liefde. Ja, die ja. op wie eigenlijk? Ja. Op die twee stakkers daar achter me, de dametjes Peperplas. De oude Lumei, wil even. Wie? De oude Lumei. Sarrel Baron Lumei van de Muizenvalen, de Doerak. Heer, op leeftijd? Wat heet op leeftijd? Als je aan de verkeerde kant van de 94 bent. En dan nog opeens de lief? Opeens? <laughs> wat maar waar. Dat sleept al jaren. Maar ja, intern. Niet Tot nu toe intern op eigen terrein. Binnen de persoonlijke weer. Niks mee te maken. Maar dan krijg je dit, zeg. Ach, uh, Ja. En op wie van die twee oude dametjes heeft die het voorzien? Dat kan hem wat zeulen, zeg. Op die leeftijd, dan ben je niet kieskeurig meer. ja. Wat is er nou precies gebeurd, hè? Tot gisteravond niks, hè? Het bleef in de privézweer. Het bleef bij. het bij grasmaaien met de ambulance en dat soort dingen. Grasmaaien met de ambulance? Hè? Jazeker. Dat voetbalveld van de dametjes Peter Plas, hè? Op zijn 94ste meneer Lumei, voetje voor voetje. met dat krakende karkas achter de grasmachine. Wie het meeste herrie maakt. Hm. Ja. Die ambulance? Die huurt zij. DD, Ja, om hem te jennen. Die laten aan de andere kant van de heg langzaam de ambulance met hem mee rijden. <lacht> een soort van memento mori-mobiel, zeg maar. Nee, dat is een k, hoor. Dat is zij. Zeg dus, die is vertrouwd dan. En hoe? en hoe? Een jaar of zeventig al. En, en toch maakt hij de dames stevenblad het hof? Ja, hoor hier even. Nietwaar. Na 70 jaar, zeg, hè, dan is het niet je sterkste argument meer, je huwelijk. Nietwaar. Dan is het eerste nieuwtje er wel een dikje af, neem ik aan. Trouwens, een rechter in rusten, zeg, wat wil je? Is hij dat? Jazeker, over rauwe jongens gesproken, zeg. Die zijn ze nergens voor terug, hè? Oh, nee? Orr, een de rechter? Huh? Oh, oh, die bekend. Dat zijn rabauwen? ...waar dacht je, die hebben hun leven lang de misdaad moeten bestraffen... ...onmenselijke opgave natuurlijk, houdt niemand vol... ...dan wordt dat uh, een soort dwangidee bij die mensen, voel je ja. wel? Waarom zij wel en ik niet? <laughs> dus niet, ganeer, dus niet zodra zijn ze in rusten op ze gaan fout. Ja, ja, ja, ja. stelen als de raaf hoor, lumei... ...oplichten, mishandelen, noem maar op, de hele rechtspraak raakt... ...verleden weet nog, snor aangeplakt, hoge hoed op... TTT meneer Biels, mag ik het toestel even nazien? Ik zeg, goeie uh, oh, gang, Lumei. En in twee minuten later schuivelt hij de tuin weer uit met mijn staande schemerlamp achter zich. <lacht> U kunt weer bellen meneer Biels, het dankt mij. Zeg maar, mm -hmm. maak je daar nog in werk van? In de laan Groen Koppel, jongen. Nou, waar zie je mijn auto voor aan? Zeg. <lacht> ik ga er even het niveau van de laan omlaag halen, zeg, kom, kom, stuk in de krant zeker, nee, dankjewel. Zo zijn wij het in de Laan niet gewend hoor, nee, dat doen wij, dat doen ze maar in de spoorstraat, of in Nieuwbouw. Ja, oh, ja, ja. maar uh, gisteravond. Ja, een ramp, zeg, gisteravond. Telefoon, de dame dametjes was. meneer Van Wielers, wij hebben een vent in de tuin. Ach, de stakkers. Ja, dat bedoel ik hè, ook in de Laan zijn er grenzen aan het niet nietwaar? Dus jij de politie gebeld bent? De politie? in de laan van een groen koppel jong de politie nee dom van me ja die mag er niet eens in komen dat heeft hij ze verboden mijn buurman dus hè, de heer burgemeester is daar zelf hoofd van of zoiets van dat gedoe. nee dat regelen wij wel even onder elkaar hoor, op laan niveau ja. jij en die meneer lui ben je gek zeg dacht je dat ik daar alleen op afging op jouw gangster nee dan roepen we even een paar lui bij elkaar hè. de heer burgemeester dus Paul, het kind Pluisbos van het Verenigd Cement, noem maar op. Ach jee, goed op. Ja, houd daar maar over op, over pol. Die moet je vooral ergens bijroepen. Morgen chef, morgen niet. Ja, goeiemorgen pol. Na een wat minder goede avond, man. Ja, sorry, maar dat was niet helemaal mijn fout, chef. Nee, de mijne, pol. Sportief antwoord, chef. Als u mij met een raar stemmetje opbelt van feest in de tuin van de peperklasjes, Paul. Neem iets mee, man, en pak wel een stevige. Wat denkt u dat ik dan denk, chef? Nou, dan denk ik niet dat jij denkt dat er feest in de tuin van de peperklasse is, Paul. En dat je daar met een, een fles drank in je zak lichtelijk aangeschoten. De hoek om kon klavieren, man. Pak wel! Een stevige chef, dat denk ik dat u mij opdraagt er vast een van vooruit in te nemen, chef. <lacht> ja, ja, dat... Omdat u er al een eindje heen bent, ja, gezien dat rare stemmetje van u. Ja, pak wel een stevige pol en, en houd man of een pijp wie ijzer of iets van dien. Ter helle, dat is mijn grondsoldaat. Piet Pias, handen omhoog, chef. Tegen iemand die muurvast in zijn tong staat te zwemmen. Muurvast in zijn wat? In zijn tong. Maar hoe kwam je daar dan in? Ja, nou, erin is geen kunst, maar... Hoe kom je er weer uit, zeg? Door die donkerte daar natuurlijk, ja, Dat piekende nacht, hè. Dan zie je op het laatst niks meer, zeg. Ik zag op het laatst het verschil niet meer tussen mijn sigaar en een ganzenroer. Uw ganzen... wat? Mijn ganzenroer, baas, ganzenroer. Van de oude pa Peperplas. Zeg, daar, daar joeg hij ganzen mee. Hé, hey, arme dieren. De arme ik, zeg. Mij bliezen ze te met... Mijn hoofd mee van mijn schouders zegt de tantes. Eh, de donder, chef. Ja. Zagen ze u aan voor de heer baron Lumé? Wel, wel, nee, Paul. Ja, die gaan daar een beetje op Lumey schieten, zeg. Wie moet hem dan hun gras nog maaien? Nee. Dat, dat is wat die twee onder een waarschuwingsschop verstaan, hè? Als ik daar heel lichtjes tip, tip, tip... ...op de teentjes naar de voordeur sluip... ...klop, klop, wie daar... ...goed volksdames, bent u dat, meneer van Wieles? Ja, ja, Pan! Zo'n gat in de deur, zeg. Ze hoefden hem niet eens meer open te maken. Die man moet kanjes van ganzen gejaagd hebben, zegt vader. Maar. maar waarom de dat schot als ze wisten wie hij was? <laughs> dat is mijn vraag. Ja, ja u had zo'n raar stemmetje, meneer Van Biels. Ja, ook mijn ervaring, chef. Ja, alle mensen, zeg. Dan had jij je je eigen rare stemmetje moeten horen, Paul. Hallo! Oh, nee! Okay. Ja, dat, dat, dat was mijn feestklank nog, chef, sorry. De ja, hel. Hè? Oh. Ja, ja, nou, nou, eerst even, hoe kwam je in die tong? Door de donkere, door de piekende nachten. Wacht lopen met paas, ganzenroeren. Die twee malle meiden naar hun bedjes gestuurd, geen angst, dames. Ik bewaar het pand van hieruit, de heer burgemeester van achter de Haag. Pluisbol van het Verenigd Cement bestrijkt de garde. ...vanuit zijn soberan pol en het kind zijn in Aam, toch? met ...menu. Ach, nee, wat schattig allemaal. Nou, of dat schattig is, zeg. Als je daar een half uurtje in de prikkende nacht hebt zitten loeren, zeg. Ture En opeens, zeg. Wat denk je? De waarom? Om de hoek van de bijkeuken. Je denkt dat je sterft, hè. Ik dacht, ik ga het ook. Kan, kan je het je voorstellen? Nou, en nog? Ja, ja, ja. Jij bent de vrouw. <laughs> Jij schrikt van die dingen. <laughs> nee, nee, nee, nee. Daar moet je dan even een biels voor hebben, hè, voor dat soort klusjes. Goh, joh, wat deed je? Op de nek. Aanloop van een meter of tien, bovenop de nek. Alle mensen zeggen, en? Eh, uh, ja, uh, of, of laat ik zeggen, nee. Kijk, <lacht> dat is de donkere dan, hè, dat pikkende nacht daar, hè. Ik dacht dat ik stierf, zeg. Oh. Ja, tong, ja. Ik dacht dat ik verzoopte. Ah, oh, hij was groot. <lacht> Gautisch, zeg. Als je dat dan opeens als een muur in je tong staat, zeg. En achter de haag begint er een paniekeling gericht vuur af te geven. Op jou? Nee, op mij niet. Ja, Ja, mijn eigen schuld hoor. Kijk, ik dacht dat dat erbij hoorde bij dat tuinfeest. Dat ik zie daar de burgemeester voorzichtig over die haag staan loeren. Dus ik ga er op mijn tenen naartoe en ik zeg, Tiki, jij bent hem. <laughs> ja hoor, Paul. Als er op de burger van Groen Koppel, jongen, gejaagd wordt, Tiki, jij bent hem. Ja, die bal gilde, chef. En die begint me daarop te schieten, zegt dat ik heel mal op hem heet dansen, weet je wel. Zo van, hé, hey, je kunt me toch niet raken, feesten. Weet ik dat hij met scherp schiet, die op. Jees, zeg, Koen. Hij had je wel kunnen raken, zeg. Die raakt niks, nee, nee. Ik was wel blij dat ik Paul met die revolver de hoek om zou komen zwaaien. Ja? Hoe kwam ja. je daar dan? Aan? Uh, afgepakt, Lien. In die malle feestfeer weer, hè. Zo van, en, uh, nou was ik een weer, Burry. <laughs> Dat ik kom daar die hoek omdraven, zeg. En daar zie ik u staan, chef. En ik denk dat u ook meedoet. En ik roep van, hadden we al, chef. <laughs> tegen, <laughs> tegen iemand die tot zijn schouders als een muur in zijn tong staat. Oh. Ja, dat, dat zag ik zo gauw niet in die schemer daar, chef. Nee. Ik zag alleen dat malle hoofd van u... Ja. met daaronder het vertrouwde silhouet... Dus wist ik veel, chef. Wel, nee, zou oude ook, mannen. En dan jaag je dat vertrouwde silhouet in alle rust een kogel tussen een benauwde duigen. Die waren normaal. En vervolgens zegt je beleefd, oh sorry, chef. En je loopt me voorbij of je neus bloedt, oh charmant. Ja, en, en neem me nou niet kwalijk, chef, maar als ik nu dat bloed serieus in de plooi zie blijven en ik hoor dan die straal water kletteren, hoor oh, oh, hier, dan zeg ik. Oh, sorry, chef. En ik laat u daar even alleen bij, ja. Dat was mijn tong vol, mijn geschoten tong. Ja, maar dat, dat, begreep, dat begreep ik achteraf, pas chef. Ja, ja zeg, wat zal dat een herrie geweest zijn in die, die laag. Schandelijk. En dan gaat Pluisbo van het Verenigd Cement ook nog even een duit in het zakje doen. Die begint ondersteuningsvuur af te geven vanuit de zolderraam. En waar schoot die dan op? Dat riep ik ook, waar schiet je op, Pluis? Hij zegt op die vent met die zaklamp daar bleek de maan te zijn. Maar... Ja, uh, toen was het hek helemaal van de dam, ja, wat wil je, Paul? Dat is de laan, hè? De mensen van Stending, vaderlanders nog, die schieten meteen terug hoor. Zeg maar, heeft iedereen daar dan een vuurwapen? Ja, dat is Lumei weer, nietwaar? Illegale wapenhandel. Daar vent hij gewoon meer langs de huizen. Aangeplakte baar, meter op, vinger aan te trekken. Blaffer kopen, meneer Wiels. En zeg geen nee, hoor. Een rechter in rustig, wat wil je? Ja, of het oorlog was, niet, eerlijk. En dan krijg je het ergste nog, Paul. Dan komt hij nog even. Hoe heet die meneer? Oei. -ja. Ah, ja, die daar, ja, met de tank. Oh, dat de ja. Ja, oh dat de ja, ter helle. Heb je dat wel eens gezien? Als je iemand opdelt met de mededeling... ...feest in de tuin van de van, Zorg dat je iets bij je hebt. ...en hij komt er een kwartier te water met een tank... ...de de walsen. Ja, nee, ik dacht dat het voor de actie was, oma. De actie? Welke actie? Uh, de, de herenclub, herenclubling, Er staat vandaag 150 jaar dus, hè. Bieden we de burgerij huis aan huis een maaltje oliebollen aan, weet je wel. Uh, ideetje ja. van de chef hier. Grote, grote. Uitbesteed aan die kerels van het honk, die klus. Hebben ja. daar zes dagen op staan bakken die krabbelchef. grote, grote. Ja, wij dachten dat het bedoel was als marineuze opening, weet je wel. Zeg maar van waarden een tank? Ja, hier, goede vraag, een hele goede vraag. Nou ja, die konden wij toevallig krijgen van Houten Heintje dus, hè. Die zijn vader is iets bij het leger, geloof ik, iets hoogs. Van uh, luisternand kannibaal of zo, weet ik veel. Zodoende. Ja, maar uh, even joh, knap, een tank. Uh, vinden jullie lui dat dan niet een beetje, wat zou ik zeggen, militaristisch? Ja, nee, maar dan meer zo van het uh, alternatieve geweld, Koen, weet je wel. Zo van uh, volksspelen en zo, hè. Van kanonnetjes zwaaien en het zwaantje aan de loop. En van uh, rugsbandje hollen. Niemand mollen meer zo van dat meer, weet je wel? Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wat fijn dat het begrip, wat fijn dat het begrip. En dan van ouderdjespletten, weet je wel, zo in de zin van ja. uh, defensie, vecht voor openbaar vervoer en meer van die dingen. Uh, had u nog een vraag, oma, ouwe? Is... Ja, ja, ja, ik had ook nog een vraag, ja. Met name, waar schoot jullie gisteravond mee, ja? En als we het nou toch over het jubileum van de heren doen hebben, waar schoten jullie mee? He? oh, nou, dus met van die uh, oliebollen van jullie dus eigenlijk min of meer zeker de zin. Jawel, volhoorde christenen, hier je de zin. Nee, kijk, dat hadden wij zo gedacht allemaal. Kijk, zo van dat Lintje Lep, hè, dat is onze speciaal naartoe gekozen mis dus, hè. Die belt een aan bij de mensen en dan doet ze open, die mensen... En dan stap zij gauw opzij een oliebol dan, hè. En dan schieten wij vanuit onze alterende tentatieve tank, schieten wij huis en huis een maaltje oliebollen naar binnen. Voor de gein, ja, die tour. Voor de gein, ja, die tour, ja. En toen zagen wij gisteravond daar overal die mensen zo feestelijk uit de ramen hangen te schieten. Dus toen hebben wij gelijk even geoefend, wij geoefend de helft, geoefend door zeef. Gevel maar gevel door zeef. geen pan meer op dak. Met oliebollen? Ja, groot. Ja, waar hebben jullie die dan mee gebakken eigenlijk? Ja, nee. Ho, ho even zeg. Dat was jouw eigen recept, oma. Water. Ja, dat heb ik nog, heb ik nog van je op moeten schrijven. Dat was water, beton. Beton. Bloem. <lacht> <lacht> Wat? Bloem. Oh, jeetje. Ja, dat is, dat, dat is weer het handschrift van mij, hè. Nou ja, goed. Dus water en beton. En gist. Gist. Gist. gist de hoe heet het dat geeft. Want je gids je geeft. Geef. Geef, uh, geef. oh Jezus, ja hij zegt zegt nou niet dat er geen bestie in moet wel of niet of toch? Ja? Receit, wat? Receit, <laughs> de Ja? ja de wat? de zin gemissie de zin is dat bestie hij heeft zin is hij nee dat is nou ja, zeg, nou ja. Dan zullen we bij het volgende 150-jarig jubileum van die zakkerclub... dan toch weer wat meer oog voor het detailje moeten aanpakken. Oh. Ja, rotzegraaf. Gerolds zijn nooit de broert een fout toe te geven, chef. Dat bedoel ik, dat bedoel ik vol. En de manier waarop ze de maken... is er niet minder drukwekkend, man, toch helpen. Ja, vreemd ja. allemaal, zeg. Ja. En die meneer Lumey, Heb je die nog gezien? Dan dus zet ik hem bovenaan de trap... bij de peperplasjes. Terwijl hij twee tantes... Naar beneden kwamen rollen en mij maar roepen van ja, wat geeft dat nou? Wat kan mij nou schelen wie? Rustende rechter, rustend niet daar Dag, als je het over oliebollen hebt. dat vrienden, vrienden, goede morgen. Ja, geef maar hier. Dank je, Bielseer. Ja, meneer de Samant Saman, er even bij. Oh, u bent geweldig, wie zegt u, meneer de man? Oh, de voorzitter van onze herenclub, ja. Want er komen klachten binnen over de kwaliteit van onze rollers in die ANEK. die kijk. Lek